Vijf uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Kinderdagverblijven kunnen tot zeker het eind van het jaar geen gebruik maken van de stint. Het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bakfiets duurt volgens het ministerie van Infrastructuur nog maanden. Het bleek bij het kort geding dat een kinderdagverblijf tegen het verbod op stint had aangespannen. Het verbod was ingesteld na het ongeluk bij een spoorwegovergang in Os, waarbij vorige maand vier kinderen om het leven kwamen. De Nederlandse regering moet zich veel harder en duidelijker uitlaten tegen Saoedi-Arabië, vindt Amnesty International. De reactie op de verdwijning van de journalist Khashoggi beperkt zich tot nu toe vooral tot stille diplomatie, maar die heeft volgens de mensenrechtenorganisatie vrijwel geen effect. Amnesty vindt dat Nederland zich daarom nu moet uitspreken voor de vrijlating van mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië. Minister Hoekstra heeft inmiddels wel een bezoek aan een conferentie in het land afgezegd. Het OM zal twee vrouwen en een man uit Utrecht niet vervolgen... voor betrokkenheid bij het overlijden van hun huisgenoot. De spirituele woongroep waarin ze woonden... besloot vier jaar geleden vrijwel niets meer te eten. De groep leeft voornamelijk op kruidenthee en zelfgemaakte sappen. Een van hen overleed in juni vorig jaar aan de gevolgen van ondervoeding. Het OM heeft geen bewijs gevonden voor strafbare feiten... en heeft daarom de zaak geseponeerd. Er moeten meer spreekuren komen voor kwetsbare mensen... die mogelijk zijn mishandeld of misbruikt. Daarvoor pleiten D66 en CDA. Kinderen, ouderen en verstandelijk gehandicapten... die niet goed kunnen vertellen wat er is gebeurd... kunnen daar door een forensisch arts worden onderzocht. In Amsterdam haalt de GGD al zo'n spreekuur. De partijen vinden dat dat ook in andere plaatsen moet gebeuren. Om te beginnen in Utrecht. Het weer, nog wat bewolking. Vanavond steeds meer opklaringen. Minima vannacht van 8 graden aan de kust tot een graad of 5 in het binnenland. Morgen geregeld zon bij 14 tot 18 graden. In het weekend weinig verandering. Volgende week wat wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu 20 files in Noord-Holland. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 4 kilometer en 20 minuten extra. De A5 naar Amsterdam tussen Knopendraasdorp. Raasdorp en aansluiting met de A10 bij Westpoort 8 kilometer en ook 20 minuten. En de A7 van Zaandam naar Horen ook hier weer 20 minuten vertraging tussen Zaandam en Weidewormer. Maar staat zes kilometer door een ongeluk en is de linker rijstrook dicht. De, diezelfde A7, maar dan een stukje verderop bij Avanhoorn. Staat 4 kilometer. Hier is de rechter rijst ook dicht, want er is een auto stilgevallen. Vijf minuten extra. En op de ringweg van Amsterdam, de A10. Daar staat vanaf de A10 Zuid naar de A10 Noord tussen Watergraasmeer... en Amsterdam Noord 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Juister plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Leo Stuur had ik een, een melding gemaakt over een lichtjesavond in Zandvoort. Maar ook Haarlem heeft zoiets. Haarlem aan de Kleverlaan heeft een uh, lichtjesavond in Begraafplaats Kleverlaan... op dinsdag 30 oktober van half zeven tot negen. En het is een herinnering in het licht. Iedereen, van jong tot oud, is welkom op deze speciale avond. Omringd door sfeervolle muziek en licht. Zij of haar dierbaren te gedenken... Dit jaar worden de namen van de overledenen niet genoemd, maar gezongen. De naam van uw dierbare kunt u ter plekke doorgeven. Het namen zingen is gedurende de hele avond. Naast de verschillende herdenkingsactiviteiten... is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Tijdens een kopje koffie of thee of een glas limonade. Deze avond wordt aangeboden door de gemeente Haarlem... in samenwerking met Stichting Nabestaande Zorg. Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Frank op Nathalie Matthijsen via 023 8448201. 201 En het is dinsdag 30 oktober van half 7 tot 9. De adres is eh, Begraafplaats Klevelaan, Klevelaan 78 in Haarlem. En parkeren kunt u in de parkeergarage van de generaal room.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 verleggen optimaal zie fm Listen to Ik knopdoe het af en toe niet helemaal, maar goed, we gaan gewoon door. En ik heb de gouden oude van deze week, dat is uh, The Power of Love. En dat is een song geschreven en oorspronkelijk opgenomen door Jennifer Rush in 1984. De oorspronkelijke versie van Jennifer, die eind 1984 in haar geboorteland Amerika werd uitgebracht... en in 1985 in Europa, werd in oktober 1985 het nummer 1 in de Verenigd Koninkrijk... en werd de beste verkochte single van het jaar in dat land... Het was ook een nummer 1 single. De verschillende andere Europese landen zoals, eh, Europese landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De versie van Dion ging in 1994 naar het nummer 1 in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Het nummer is in verschillende talen vertaald en werd een popstandaard. Hier komt Jennifer Rush met The Power of Love. En ik vind het een hele mooie. The in the morning Of lovers sleeping tight All rolling by Light thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel each move is warm. bewoners van de seniorenwoningen naast het huis in de duinen klagen massaal bij de Zandvoortse couranten over overlast van de nieuwbouw in het hoofdgebouw. De sloop moet nog beginnen, maar nu al is er lijden in last. Op de plaats waar de uh, gebouw moet komen voor de tijdelijke opvang van bewoners hebben grondwerkzaamheden ervoor gezorgd dat, elders in de duinen, dat er elders hele duinen zijn ontstaan, pal voor de aanleunwoningen. De bewoners van flat 2 en 3 waren niet vooraf op de hoogte gesteld... van het storten van de afgegraven grond op de grasvelden... rondom hun appartementgebouw. Met name de bewoners van de begaande grond... hebben nu visueel veel last van de bergen zand die er gestort zijn. Het lijken wel duinen. En er, er was wel een bijeenkomst gege gegenereerd, maar... die was gepland op het moment dat de eerste klep <lacht> de eerste kiepwagens vol zand op het grasveld al waren gelost... Met andere wo woorden, de aannemer had alvast een voorschot genomen. Ja, dat kan gebeuren en dat gebeurt eigenlijk overal. We beginnen gewoon voordat we wat vertellen. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Komend weekend is het Bokbierfeestweekend bij Lauwer en Hardy. Het café in de Haltestraat. Vrijdag, zaterdag en zondag staan dan in het teken van Bokbier. Het donkerkleurige bier dat brouwerijen in het najaar brouwen... en ook wel herfstbok wordt genoemd. Eigenaar Ron Brouwer heeft er al een heel festival rondom georganiseerd. Vrijdagavond treedt de band Interstate 44 op... De band maakt herkenbare blues, rock en hedendaagse muziek met een jazzy geluid. De band bestaat uit John Stevens, Willem Smit en Eric Mozet en René Revers. Het repertoire van de band laat zich inspireren door muziek van Robert Johnson en Eric Clapton. Maar ook John J Legends is van de partij. Ik zou zeggen, als je dus lekker van bier houdt, ga dus lekker naar Lauren Hardy in de Haltestraat. face you got your troubles I've got mine She's found somebody else to take your place you got your troubles I've got mine I too have lost my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 Same to I you, my friend, but I ain't got no pity for you. Boy, you got I your ain't troubles. True. You see, I've I lost, lost my, my, lost my, lost my little girl too. I'd help another place another time. You got your troubles. I've got mine. You got your troubles. I've got mine. You got Meer. Zomer of hartje winter? Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag waren er een beetje wolkenvelden, maar vrijdag krijgen we meer zon. Vandaag waren er wolkenvelden, maar soms was er ook ruimte voor de zon. In het zuidoosten en het oosten was het afhankelijk nog nevelig en kon er nog wat motregen vallen. De maximtemperatuur de maximumtemperatuur lag rond de 17 graden. De wind kwam uit noord tot noordoosten en is overwegend matig. Komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden... en in het noordoosten ligt het maximum minimumtemperatuur nog enkele graden lager... met lokaal vorst aan de grond. Zo, de, noordelijke, de noordoostelijke wind is zwak. Vrijdag is het vrij zonnig en droog. De maximumtemperatuur lapt uit 1 van 13 graden in het noordoosten... tot lokaal 17 graden in het zuiden. De oostelijke wind is vrij zwak. Ja, en daar heb ik een hele mooie uitgezocht eigenlijk. En heel lang zitten we daar al op te wachten. Ja. Clean as Clean Water Revival. How ever you see the rain. Nou, rain hebben we al een hele tijd niet meer gezien. het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. Wijksteupunten De Blauwe Tram, onderdeel van de louis Carré, zal op woensdag 31 oktober van half 2 tot 4 haar officiële opening vieren. We zoeken het informatiemarkt met diverse organisaties... die actief zijn in De Blauwe Tram. Zoals het Sociaal Wijkteam, de Herstelacademie... de Fotokring Zandvoort, Sociaal Raadsvrouw... Team Sportservice en Zandvoort Bridge Club... de muziekschool en nog vele anderen. Bekijk de mini-tentoonstelling over de blauwe tram... maak kennis met niemand verzand. Ga kijken bij de verbeelding. Kom trampolinespringen op de bellicon. Leg een biljartje, hang een wens in de wensboom... en ontvang een gratis kopje koffie en leuke goodiebag. Speciaal voor de jeugd is er een speurtocht met een verrassing. Kom sporten bij de sportintuif, tafeltennissen... of meedoen met de cir a Circus a Workshop daarnaast lekker warme chocolademelk drinken. In de bibliotheek schrijft de boekendokter recepten uit... voor juist dat boek dat je nodig hebt. Voor optimaal leesplezier. Jong en oud kan komen schilderen en tekenen over het onderwerp de blauwe tram. Of schoelen? Kan ook. En vertoon op, schoel, op de shoelbak En nog veel meer te beleven. Treed binnen over de blauwe loper en vier het feest met ons mee. Op de achterzijde van deze uitnodiging staat een geheel programma... die u kunt vinden op de uh, www.wijksteunpunt.de Blauwe Tram... Louis-David's carré nummertje 1 in Zandvoorts Centrum. Oh, <laughs> Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM in my life It is Fix is gone. Uh, uh.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 Het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. dat is bioscoopprogramma tot en met 24 oktober. Smallfood, vrijdag tot en met woensdag om half twee. En dat is een, een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. Smallfood zet een mythe op zijn kop als een slimme jongen, Jetty. Iets vindt waarvoor hij niet wist dat het bestond. Een mens. En dan hebben we Super Juffy, vrijdag tot en met woensdag om half vier. En dat is in een avontuur van Superjuffie is het grote avontuur om op te komen voor jezelf en te leren wat jij er mag zijn. Juf Josje is een hele gewone juf. Maar als ze een my mysterieus beeldje ontdekt... verandert ze plotseling in superjuffie. Ze schiet als een groen groene tornado door de lucht... kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn. Dit is een nogal onhandige als je een nieuwe jufles moet geven aan groep 6. Een aantal leerlingen ontdekt het geheim van Josje... en, heeft en helpt haar smoesjes te verzinnen voor de strenge meester Snor zodat zij dieren kan blijven redden. Ja, hartstikke lijkt me een leuke film. De film van Dylan, Dylan Higgins. En dat is zaterdag, zondag en woensdag om 11 uur. Alle leeftijden. Johnny English strikes again. En dat is natuurlijk weer Johnny English in het derde deel... van de komische Johnny English filmreeks. Met Rowan Atkinson als de populaire geheime agent. En dat is donderdag, vrijdag, zaterdag om 8 uur. En dan hebben we nog de Boekclub... En de boekclub dat is zondag, maandag, dinsdag om 8 uur. Diana is weduwe. Vivian geniet van haar leven als eeuwige vrijgezel. Sharon verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol zit in de sleur. Het leven van de vier hartvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn... nadat ze Fifty Shades of Grey hebben in hun boekenclub lezen. Door het aanwakkeren van de oude vlam of door nieuwe romances... inspireren ze elkaar aan een nieuw hoofdstuk van hun leven te beginnen... Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu toe. Joins the club. Ja, en dan hebben we nog filmclub Simon van Kolm. Dead of Stalin. En dat is woensdag om half acht. En dat is nadat Jozef Stalin op een ochtend in maart 1953... bewusteloos wordt aangetroffen... reageert de resterende top van de communistische partij als verlamd. Niemand durft er een dokter bij te halen. Wat ook lastig is, want... Stalin heeft al zijn dokters laten verbannen. Een hilarische strijd om de macht is begonnen. En verwacht wordt Doris vanaf 25 oktober. Fantastic Beats 3D vanaf 15 november. En A Star Is Born. Ja, en dat is vanaf 15 november. De kaartverkoop en info www.circussandvoort.nl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 Your love so bad. Walking down 29th and park I saw you in another's arms Only in months we've been apart You look happier Saw so you walk inside a bar You said something to make you laugh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 Friends told me was dit de laatste... voor deze twee uurtjes op de donderdag. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Ik heb er erg van genoten. Ik heb lekker de muziek gedraaid... en wat informatie gegeven. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. Ja, en dan gaan we dan het einde natuurlijk. Hè, want dat hoort erbij. Graag tot volgende week. En ik zou zeggen vanmorgen... ja, lekker weer gezond op. En het wordt toch wel een lekker weekend. Dus geniet ervan.